Vandaag heb ik mijn dag niet, er loopt alles in de soe. Een baas is ontevreden, want hij zegt dat ik niks doe. Dus ik bel naar al mijn vrienden en ik vraag wat we gaan doen. Vanavond gaan we vlammen. In mijn favoriete groep Thuis kon. En mevrouw daar op me wacht Wil ze van me weten Waar ik was vannacht Ik heb heel wat uit te leggen Omdat ik het toch nooit leer Ik leef mijn eigen leven Want je leeft toch maar Naab en bij